Als het aan D66-leider Jette ligt, wordt de komende dagen of weken besloten... hoe zijn partij met CDA en VVD gaat samenwerken in een nieuwe coalitie... en of daar ook andere partijen bij betrokken worden. Dat zei hij na zijn gesprek met de informateur. Die ontving ook Henry Bontebal van het CDA. Morgen schuift VVD-leider Jezulkes aan. Mensen maken nog altijd geld over om de verwoeste kerk in Amsterdam te redden... de Vondelkerk. De teller van de inzamelingsactie gaat nu richting de 115.000 euro...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 We gaan steeds vaker op reis en boeken ook steeds vroeger... heeft de reisorganisatie ANVR laten onderzoeken. Zo regelden veel mensen afgelopen zomer al een vakantie voor de volgende zomer. Dat komt doordat het op populaire plekken steeds drukker wordt. Mensen willen niet het risico lopen om mis te grijpen. Het weer van weer online. In het westen en noorden nog een paar buien met natte sneeuw. Tussendoor is er wat zon en het kan lokaal glad zijn. Het is tussen de 0 en 4 graden. Morgen op veel plekken sneeuw en een harde wind. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel, veel problemen op de weg, maar ook zeker op het spoor. Hoorde je net al in het nieuws, er geen treinen van en naar Schiphol Airport... vanwege weersomstandigheden. Dat duurt in ieder geval tot 4 uur vanmiddag. Belangrijk mocht je Schiphol nodig hebben of toch naar de zon te gaan. Uh, dan kijken naar de wegen. Veel mensen hebben rekening gehouden met uh, deze ellende. Het is rustig op de weg. En langzaam ook op de weg. A1 Hengelo richting Osnabruk. Vanuit Hengelo richting Hengelo Noord. 10 minuten. En dan nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de Leegwaterbrug daar 22 minuten. En dan staan er ook een paar flitsers. Dat is ook irritant vandaag. Toch? Nu bij Quantum. Alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat?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 In de pauze Twee uur lang de lekkerste lunch al van Nederland En dit is uur twee met zometeen de oudste van Getta Eerst Fred again This year we've had to lose. En de blessed Madonna, we've lost dancing Our Space, we've lost We've lost dancing All these things that we took for granted. We, we, we, we, we, we've lost. Nicht mal was von David Getter machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.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 bij Slam, de lekkerste beats in de mix. Hielke is er nog. Ja. Ik heb nog heel veel sneeuw op mijn dak hier liggen. Wat vertelde je nou ook weer? Hoeveel is de boetedak? Ja, dat is een serieuze boete. 480 euro als Omegent dat ziet bij je. Als er te veel sneeuw op je dak ligt. Ja, zeker. Levensgevaarlijk. Ja. Dus, uh... ja, weet je ook trouwens als je voorruiten en zijruiten niet goed ijsvrij hebt gemaakt, hoeveel die boete is dan? Uh, ook Vrij hoog, toch? 300 euro. Ongelooflijk. Nou, dan krap je toch even nog twee keer op je rug en op je ruiten trouwens ook. 100. need you 100 need We should is gemaakt dat Tomorrowland naar Thailand ook gaat. Met een editie dit jaar. Lekker zeg. En je hoorde Dario G, Carnival de Paris. Daarvoor nog een plaatje bij Denise heel goed viel. Ze zegt ik lig ziek in bed, maar de Wellerman die waakt me heel vrolijk. Hou ze in de pauze voor live. En nu even vanuit bed. Jorden, Billen Ted en Nathan Evans bij Slam. We zitten in de weken waarin je kans maakt om een reis naar Las Vegas voor jou en drie vrienden. Hoe lekker is dat? Heel simpel opgeven om mee te doen zo meteen. Nieuwe ronde, 2 uur 40. Vegas plus je leeftijd. Deze kant op in de Slam-app. En pak ermee als je de juiste kleur weet te raden. Rood of zwart. Een fiesje. En van fiesjes naar fischer. Dit is Atmosphere. Tijdens een lekker slum. Slam. Don't just a hideaway, you're just a feeling You let my heart escape beyond the meaning Don't even I can find a way to stop a storm Oh baby, it's out of my control, it's going on We niks meer van deze dame gehoord. Kiesja, na een uh, zwaar ongeluk gehad. Jaren terug, daarna helemaal afgekafferd. En uh, nu langzaam weer een beetje terug aan het komen. Hideaway hoor je bij Slam zometeen. Uh, Mary Mary, shackles, Basto en Reflect. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu, Sensordine mondverzorging 2 plus 2 gratis. Als dat geen glimlach op je gezicht tovert, dan weet ik het ook niet meer.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 Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Fans van voordeel opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenballen voor maar 99 cent en één sterbetaanenlever gehakt, niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van voordeel Aldi. Ze zijn er weer: de gigagamma deals. Nu één plus één gratis op zwaarmetalen opbergrek.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 Temperatuur in het oosten rond de 0 graden, in het westen 4 graden. Morgen op heel veel plekken sneeuw en een harde wind. Het wordt guur morgen. En de grote vraag is: kom je op je werk? En dan even kijken naar de wegen. Op dit moment weinig aan de hand. Behalve de A1 Hengelo, richting Osnabruk. Dus Hengelo en Hengelo Noord 12 minuten. Lekkerste lunch van Nederland. Het laatste half uurtje is aangebroken. Baso zometeen Cloudbreaker. En eerst Mary Mary Shackles.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 the shine Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see if I will hold on through these trials. And I need you to lift this load, cause I can't take it no more. the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains down, I can't lift my hands. The time comes my by so Ik zal een nummers afspelen als het uh, leven voorbij is. Maar deze zou van mij wel afgespeeld mogen worden. Ik vind dit zo ongekend goed. Reflect, D-Line Base, niet te veel loves bij Slam. Daarvoor nog totaal wat anders. De oud-heerbewaarders, boom, boom, boom. En dat is een mooie van House in de Pauze. Alles komt voorbij met Sonny zo meteen. Eerst Arma van Helden. My, my, my.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 Jump around uit mijn geboortejaar 1992. Het zal niet hebben aangestaan, denk ik, op de radio bij de bevalling, gok ik. <laughs> Thuis, een beetje een heftig nummer. Ook treurig dat het meteen ook een eerste hit was en hun laatste ook eigenlijk wel. We hebben nog jaren bestaan, die gasten uit Ierland, waar het heeft niet mogen baten. Of ja, de baten waren er wel, maar niet het grote succesmuzikaal gezien. Air Force Jack, zo meteen Illuminate Vergeten plaatsen. Eerst een uh, trackie van Nance. Dat is de zangeressa 24-7. Deed daarna nog uh, lingo presenteren. Weet je, met de rook mevrouw. Doeken. D-O-E-K-N. 62. 24-7. House in de Pauze. Slave to the music. Slave to the music. the line, let the record get into your mind, and let it start to renovate, do it good, do it now, and don't you wait, I'm an addict, I don't give none, yes, I'm hooked up the music on the run, if you want to be high, take this score, and give me more,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 weken, dan is het weer Alavro Jack maar nu nog Effort Jack, Matthew Coma en Illuminate maakt een einde voor deze dinsdag aan house in de pauze, maar morgen bij je terug, om 12 uur en zometeen de grootste hits komen eraan, wat dacht je van deze drie? Ketta zometeen, sexy bitch, James Hype en Kelvin Harris Oeh, Lekker zometeen hier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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt. Wij laten.